Dikte Hark met het NOS Journaal. Een zakenman in het land heeft gewerkt als spion, gaat 5 miljoen euro schadevergoeding eisen van de staat. Volgens de man heeft hij in het geheim verschillende werkzaamheden verricht voor de Nederlandse ambassade in Afghanistan en voor de militaire inlichtingendienst MIVD. Hij zegt dat zijn rol door toedoen van medewerkers van de ambassade bekend is geworden, waardoor zijn leven nu in gevaar zou zijn gebracht. Daarom wil hij nu een schadevergoeding. Volgens de Nederlander die in Afghanistan werkte, speelde Mariko Peters een belangrijke rol in deze zaak. Ze werkte destijds op de Nederlandse ambassade in Kabul en zou mede verantwoordelijk zijn voor het feit dat zijn rol uitlekte. Peters is nu kamerlid voor GroenLinks en noemt in de reactie zijn beweringen absurd. Bij een landelijke controle de afgelopen week bleek dat 13% van de gecontroleerde vrachtwagens ernstige gebreken had. Gisteren en donderdag is langs de snelweg gecontroleerd op zes knooppunten waar veel vrachtauto's rijden. Er werden ook enkele touringcars nagekeken. In totaal zijn ruim 300 voertuigen gecontroleerd. Er werden 165 overtredingen geconstateerd. In 23 gevallen was verder rijden niet verantwoord. Er werden onder meer boetes uitgedeeld omdat chauffeurs zich niet aan de rusttijden hielden of hadden geschommeld met de tachograaf. Ook moesten een aantal buitenlandse chauffeurs openstaande bekeuringen meteen betalen. De zonnewagens van de Nederlandse teams hebben zich met gemak gekwalificeerd voor de World Solar Challenge, die morgen in Australië van start gaat. Het Solar Team Twente vertrekt vanuit de eerste positie, gevolgd door het Nuon Solar Team. Het onderlinge verschil bij de kwalificatie was twee tienden van een seconde. De World Solar Challenge is een race voor zonnewagens die elke twee jaar in Australië wordt gehouden. De race begint in Darwin in het noorden en eind na 3000 kilometer in Adelaide in het zuiden. In totaal doen er 25 teams aan de wedstrijd. Strijd mee. Het weer nog, volop zon vandaag. Temperatuur 11 graden in het noorden en een of 14 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Emnes en Eembrugge 3 en tussen Bunschoot en Hoevelaak ook 3 kilometer. A28 Utrecht Amersfoort tussen de Uithof en Den Dolder ook 3 kilometer en verderop bij Maren 4 kilometer file.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar startjord en die zegt: Jammer verkeer. Mama zegt dat er man en oude zij zijn, is. En dan roept zij uit, nou kind, de zee is hier zo fris. Ze maakt het deel, we ze weer haar vaaier op gewoon. Maar potsel groept ze gilt, de zee zit in mijn ogen, gaan naar zon.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 Die stopte ermee. Toen is hij daar, is hij daar zelf uh, nou ja, voor zijn eigen begonnen eigenlijk. Even meneer Van Peterheim, het Volkert. Ja, Volkert Jan. Fok, afgerond. Ja, afgerond ja. Fok, ja. En in de Engelbistraat. Uh, ja, die Engelbistraat kennen we tegenwoordig. Maar dat was vroeger kennelijk een hele andere Engelbistraat. Ja, dat moet je ook weer zien. Achter Hotel de Rons of zo. Er was een duintje. Ik heb wel oude foto's ervan gezien. En daar was de boekhandel en de drukkerij.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 Rembrandt Lekker hoor, dat is dit. dit was uh, Tom Manders, dus een keertje een, een, ja, als Doris, maar dan ik zou 100 willen worden. Ik dacht, doe eens een keer een, een nummer wat niet iedereen kent van Tom Manders. Nee, en lekker rustige muziek om erin te komen. Ja, dat moet altijd. Hè. Ja, geweldig hoor. Uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Tom de Rode over de historie van de drukkerij van Petergem.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 Tom heeft uh, medegedeeld dat dat juist is... want hij heeft de gierputten een keer opgegraven... waar die paarden dan hun behoefte indelen. Dat zit allemaal onder de drukkerij. We gaan uh, in het volgende blokje gaan we praten over... ja, nu de achterkant. Niet de Kerkstraat, maar het Kerkpad. Maar vroeger waren die strijkjes zo klein, Tom. Er hingen helemaal geen aanbordjes. Nee. Hoe, hoe kondig je er aan waar je naartoe moest? Nou ja, er zaten dus, dus diverse uh, figuren in het dorp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 Want er werd ook nog wel eens gejut door de jongste zoon van van Petergem. Ko, dat was een oude jutter. En uh, als hij dan wat uh, hout had, dan werd het daar een beetje uh, weggezoemeld. Hoe bedoel maar, je? Nou ja, de, wij, de, toen we de krant drukte, kwam Piet van der Meij elke week het hoogwater brengen. Ja. He, de, het hoogwater brengen, de, het stukje wat het hij uitgerekend had met de tijden voor het hoogwater ook...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 En wie anders dan aannemer Henk Koning heeft dat gemaakt. Die man is te verschrikkelijk belangrijk geweest. Aannemer Koning zat bij jullie om de hoek. Ja, die zat bij ons op de hoek. En, uh, de de dus gebroeders. De, de gebroeders, hè. Hendrik Jan en Jan Hendrik. Ja, <laughs> Hendrik nooit getrouwd. <laughs> nooit getrouwd, ja, ze hadden ja. één zuster. En die deed de boekhouding. Ja, die stond ook <laughs> toch bij Hek in de winkel, of zoiets? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat was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 Dat heb je goed ge... ja. gerekend. Ja. Maar er is wel wat gebeurd, want op een gegeven moment neem je de zaak over. Ja. Van van Peter ja. stopte mee. Ja, en... Elie stopte ermee. En Cody uh, heeft nog een jaar bij ons gewerkt. En in 1989 hebben we de zaak van de broeders overgenomen. Dat is uh, wel een beslissing die je dan neemt. Dat was een beslissing. Ja, die beslissing moest ook, uh, voordat ik 50 werd, wilden we dat uh, gedaan, hebben. want anders ben je te oud. Te oud.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 Uh, meestal was het vier pagina's. Ook wel eens zes. Dus dan uh, eerst één en vier. En dan twee en drie. En daartussendoor nog een tussenvel, En uh, dan uh, vouwen. En om twee uur half drie stonden de, de krantjummers. Dat vouwen ging toch de... wel machinaal. Uh, in eerste jaren is dat nog allemaal op de hand gegaan. <laughs> <laughs> Ik denk dat zo rond uh, 1960... We hebben hem ook nog eens een keer een half jaar bij een binder. Bij Alblas ondergebracht. Die vouwen moesten ze heen rijden. En terug...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 alles over. En dat werd dan in de loodzetmachine gedaan. En dan kreeg je van die uh, reepjes lood met tekst in spiegelbeeld op, de, op die loodje staafjes. En de grote koppen, dus het handwerk, dat werd dan samengevoegd tot een advertentie. Of tot de opmaak. En dan uh, werden er de pagina's van gemaakt. Het slavenwerk. <laughs> het, het was inderdaad, al, als de krant uh, gedrukt was...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 Dat was dan het voetbalkrantje van Zandvoort -Meuwen. En dat werd dan ook geschreven heel veel door Elie van Petegem, Die was secretaris van Zandvoort -Meuwen. Nou, die deed dan ook de, de correctie. Hij keek alles na. Hij maakte het op en het werd gedrukt. Dat waren dan vier pagina's op één vorm. En dat werd een schone weerdruk gedaan en dan gesneden. En dan ging het dinsdag naar de plakploeg in het clubhuis van Zandvoort -Meuwen. Daar zat een plakploeg. ...en die verzorgde dat het op de post kwam. En dan hadden we nog wel meer periodieken... ...waar de draadgeleiders van kousenfabrieken 1 uit Haarlem... ...daar drukten we het maandblad, personeelsmaandblad voor... ...voor de sportfondsenbad, voor de organisatie... Daar hadden we een periodiek die kwam om de twee maanden... ...en bekend werd in de carnavalstijd... ...was natuurlijk de scharrenkoppenkrant... ...waar de Edo van Tetro de, de redactie voerde...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 Ik kan me niet herinneren dat die, die, die winkel lang in, nog is gebleven. Die winkel In de is, Kerkstraat, 28. Ja, er heeft... Eh, naderhand is Peters daarin gegaan. Ja. Eh, ook nog met boekhandel en zo. En daarna naderhand is het... Nou ja, werd het... Ja, dat zal uh, in de 70e. een kledingwinkel? Ja, het is, kinderkleding. Uh, ja, kinderkleding. En daarvoor hebben we nog een leerwinkel in gezeten. Uit Haalem. die had daar een soort dependance. Maar als je gaat kijken, het is echt een groot, groot herenhuis. Ja, het is een groot herenhuis. Heel bijzonder, heel bijzonder. Je hebt ook voor VNU en voor Martin Air gewerkt? Ja, wij hebben voor VNU en uh, Martin Air gewerkt. Wij waren de huisdrukker van de VNU. Wij drukten al het huiswerk en de enveloppen en dingen. En voor Martin Air, voor de party hebben we heel veel gedaan. We hebben trouwens, uh, dat zijn wel, wel leuk, het uh, menu waar toen bij de handtekening van het uh, convent van Maastricht, dat de koningin daar uh, de handtekening hebben gezet, hebben wij de menus uh, mogen drukken.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 We zochten toen een kamer en leefden bij elkaar. We sliepen samen op de grond en zagen geen gevaar. Onze harten bleven branden door de liefdesvlam. Tot ze op een dag vertelden dat er een baby kwam. Ze zei.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 het is een hele bijzondere uitzending geweest over de drukkerij van Petergem. Tom de Rode bedankt, het ga je goed. Dankjewel Peter.